Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet alles aan gedaan worden om te voorkomen dat mensen niet naar de dokter of tandarts kunnen... omdat ze het niet kunnen betalen, zegt zorgminister Kuipers. De verwachting is dat de prijs van je zorgverzekering flink gaat stijgen. Als je nu zo'n 138 euro betaalt, ga je volgens schattingen over vier jaar 175 euro aftikken... Dat kan wel voor problemen zorgen, zegt Kuipers. Uh, en we zullen op dat moment dat dat gebeurt uh, moeten kijken wat we daarop aan moeten doen. Maar een van de redenen alleen al is bijvoorbeeld de introductie telkens weer van uh, nieuwe, zeer kostbare medicamenten. Het is glibberen en glijden op sommige wegen. Op mindere plekken gebeurden ongelukken. Zo slipte in tweede Mond in Drenthe twee auto's tegen elkaar aan. En ook in Friesland en Noord-Holland parkeerden mensen de neus van hun wagen tegen die van een ander... De geldcode geel tot morgenochtend 11 uur vanwege de gladheid. Steeds meer jongeren willen met een waterpomptang in de weer. Met leidingen en rioleringen. De opleiding tot loodgieter krijgt nu veel meer aanmeldingen. En dat is goed nieuws, zeggen loodgieters. Want de vacatures worden maar moeilijk gevuld. Er is nu een tekort aan 2.500 loodgieters. En in Den Haag lijkt het al bijna een camping. Op het lange voorhout, vlakbij het torentje van premier Rutte, hebben we jongeren jongere tentjes opgezet uit protest tegen het woningtekort. Ook Jury is bij het protest. Hij is 31, alleenstaand en kan maar geen koopwoning vinden. Ik neem zelf geen tentje mee, maar ik uh, ga wel natuurlijk bewonderen welke tentjes er allemaal staan. Uh, wat ik hoop dat we bereiken is dat we toch wel een beetje schot in de zaak krijgen, want er wordt heel veel gepraat over starters, maar ik heb niet het gevoel dat er echt wat gebeurt. En zeker als je alleenstaand bent uh, op deze woningmarkt, dan ben je volgens mij helemaal kansloos bijna. Ze gaan straks in gesprek met woonminister De Jonge en er zijn meer dan 100.000 handtekeningen ingezameld die jongeren aan hem gaan overhandigen. Heb ik het weer nog? Vanmiddag meer wind, het wordt wat frisser, daardoor valt er ook op meer plekken sneeuw. Het is een graad of 4. Morgen zonniger, zondag grijzer en rond de 8 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files, onder andere eentje op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen Amstelveen en Aalsmeer, 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En nog altijd file op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam-Slotervaart, 10 minuten extra reistijd. Daar heeft een kapotte auto gestaan, maar de weg is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van het Oekraïnse leger nog eventjes weer te geven, is, uh, geeft Oekraïne de strijd om Bakhmut nog steeds niet op. Ondanks dat ze ongelooflijk veel verliezen aan lijden. En uh, ja, hopen de Oekraïners Rusland uh, te ontdoen van zijn beste militairen, dat is die Wagner-groep. Uh, die Wagner uh, die proberen uh, Bakhmut al ruim een half jaar in te nemen. Sinds enkele weken zijn Oekraïnse troepen er van drie kanten ingesloten. En uh, bij maandenlange strijd zijn ze beide kanten duizenden militairen omgekomen. Ja, dat wordt een moordpartij. Ja, maar ze geven niet op. Nee. En uh, die wakengroep, dat is. Uh, we hebben van de week trouwens een hele reportage over gezien. Zit dat in is... Afrika er wordt overal ingehuurd. Ja, dat, die bloeddiamanten. Die, die bloeddiamanten, uh... goud en die, die, die, die, die, die, die, die oligarch. Ja. Die Rus. Ja. alle vieze smeren gestinkerd. Ja. Nog erger dan Hitler volgens mij, maar goed. Ja, het is, een, een, een, het is geen lekker uh, groepje. Nee. En die, die Wagner groep wil ook uh, wat uh, meer geweld nog gebruiken. Dat. Uh komt het een beetje op neer. Slaven Oekraïnie. Ja, ja absoluut. En we hebben nu een verzoeknummer van... Uh, Masosuko Evanescence My Immortal. Into my little world Painful to me It's right through me Can't you understand Oh my little girl Blijf even in het buitenland. Ik heb nog wat uh, leuke nieuwtjes. Dit is in uh, Thailand. Een man uit Thailand die via internet kalenders uh, met gele eenden verkocht... is veroordeeld tot twee jaar gevangenis. Terecht. Helemaal terecht. Uh, dat uh, besloot de Thaise rechten dinsdag. De eenden op de kalender worden door de Thaise autoriteiten... gezien als een belediging voor de koning Rama 10. De kalender werd door een man te koop aangeboden op Facebookpagina Ratsondon... dat bekend staat als Forum voor de Thaise Pro-democratie-activisten. Pro-democratie? Okay. Het is een, een, een, een uh, militair uh, regime. Reg regime. Ja. Op Oudjaarsdag werd de kalendercrimineel uit zijn bed gelicht door de politie. Aanvankelijk werd er drie jaar cel tegen hem geëist. Voor het ondermijnen van de Thaise monarchie. Ik heb net opgezocht, maar de Thaise monarchie, die, die stamt al van heel lang. En nou is er op die laatste koning, want de vorige koning, dat was uh, uh, uh, Bumibol. Bo Bum Bumibol. Bumibol. Ja, Bumibol, ja. ja. En dit is zijn zoon Rama, de, de tiende. Oh, ja, ja. En. Um... Kijk wat een enge man als je dat zo ziet. Wie? Die Rama. Om, maar die uh, is opgegroeid in het buitenland, woont grotendeels ook in Thailand. Oh, dat is Ja, ja. Dat in, dat, in dat hotel woont hij toch? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Al het geld op te maken en ja, zo. Ja, ja. Ja, een Thaise rechtbank heeft een gevangenisstraf van 43 jaar uitgedeeld aan een vrouw... omdat ze het koningshuis zou hebben beledigd. In Thailand geldt een strenge wet die het verbiedt om kritiek te uiten op de koning en zijn familie. Maar nog nooit werd er zo'n zware straf aangekondigd. Ik ga niet naar Thailand, want ik heb gezegd dat het lelijk is, die ramen. Ja, maar Kijk, meneer, 43 jaar. De Thaise vrouw uh, Angan is veroordeeld tot een celstraf van 43 jaar... voor het overtreden van de strenge wet op kritiek op het Koningshuis. De voormalige ambtenaar gaf toe dat ze tussen 2014 en 2015... stukjes op een podcast op YouTube had gezet liet haar advocaat uh, Reuters weten... Een Reuters, ja. Ja, waarin werd kritiek gegeven op de, op de koning. Ja, zeg het toch eens. eens. Fajar Alonkorn. Dia. Ja. Uh, het kwam de, uh, de vrouw op 29 overtredingen te staan... die samen goed konden zijn voor een celstrap van 87 jaar. Ah, is er goed vanaf gekomen met de 43 jaar... Maar de straf werd gehalveerd omdat ze schuldig pleiten. Toch is de 43 jaar celstraf een record voor de overtreding... Uh, wat de overtreding betreft. Jezus. En uh, hier een Thaise man die 32 jaar de cel ingaat. Een man uit Thailand hangt een gevangenisstraf van 32 jaar boven het hoofd... omdat hij een bewerkte foto van de uh, Thaise koning op Facebook had gelijkt. Rode lipjes erop gemaakt of zo. Daarnaast heeft hij geen idee... <laughs> Nee. Daarnaast heeft hij een park waarmee voormalige koningen worden geëerd bekritiseerd. De 27-jarige Tanakorn uh, ja, is uh, opruiming, majesteitsschennis en computercriminaliteit aan lastig <tiedacht> oh. Een medewerker van het Openbaar Ministerie heeft tegen de krant in Bangkok Post gezegd dat de man inmiddels heeft bekend. Ja. ja, gaan we niet wonen. Even kijken, hier een kampenaar. Uh, belediging van de koning is een kampenaar van 44 komen te staan op twee weken cel. Nesset zet oh, vorig jaar maar. in april een foto op zijn Facebookpagina... met een executietafereel van IS. Hij had de beeldenis van Willem-Alexander gemonteerd... in een knielende man die in een oranje overval uh, overal op zijn executie wachtte en is uh, beschreven... de koning is een moordenaar en verkrachter en een onderdrukker. Onze nou. koning? Ja. Willy? Ja. Nou, nah, wat een idioot. Ja. 30 dagen. Maar waarom ga je ook zoiets... Wat is de nut daarvan? Ja, Het, uh... gewoon schokken, gewoon uh, ja. lekker schoppen. Hiermee heeft de verdachte de waardigheid van de koning aangepast. Vindt de rechtbank Oost-Nederland. Maar goed, het zijn wel ja. andere straffen als 43 jaar. En uh, een, kon, een, een, kon, een, een konijn, een kalender met uh, eendjes. <laughs> en en vergeet even niet, hè, wij hebben al zelfs de derde eentje gegeven aan uh, Bram. Ja. Ook zo'n geel eentje. Ja. Die kopen we hier op de Kerkstraat in Zandvoort. Ja. Weet je nog? Dat, ja, maar dat, dat een rare winkeltje heeft ook leuke eentjes hoor. Ik ja, en ik vond het zo leuk. Die, die man was zo mooi aan het ra rangschikken. Ik, ik ken hem niet, er zal wel een standvoerder ja. zijn. Die heeft mooi aan het rangschikken. Ik zei, hé, hey, er staat er een scheef. En keek ik keek hem zo aan. <laughs> <laughs> en ik zei, geintje, <laughs> Gele eentjes. Ja. Zal ik nog een nieuwtje ertussendoor doen? Zou die, zou die, nee, daar was geen tijd voor. Zou die, zou die, zou die ook een, ook een geel eentje hebben van die rana? Ja, wel eens vragen. Die geven we dan aan, aan Som. Het gaat en als je die meeneemt naar Thailand. Ja. Gaat ze 43 jaar er Laten we dat van niet Doe doen. Doe maar niet. Nee, laten nee, we dat van niet We gaan maar een muziekje draaien. Ik draai er dus net uh, die pace mode. Enjoy, enjoy the silence. En nou uh, Kansas. Kansas. Dust in the wind. Sexy romantisch. Van Marcel uh, van, uh, van Kuik Ruthless Queen van Kayak with a quivering voice You spoke the word shadow Van Marcel de Succo, Saga met Humble Stands. We gaan over naar de uh, cabaret. En we beginnen met... Uh, Ik speel zo lekker op mijn fluit. Van uh, Bas Hoeflaken. Uh, Bas Hoeflaken is een Nederlandse acteur. cabareté. Samen met Pieter de Witte vormde hij een cabaret duo uh, Droogbrood. Tijdens het afstudeerjaar uh, aan, uh, aan de kleinkunst... speelde ze samen mee aan Miss Kaandorp. Een uh, musical over uh, Brigitte Kaandorp. Okay. Dit is in een programma gedaan. Um, die. The um, uh, Last One uh, Laughing. En dat is wie het laatst lacht. Uh, dat, uh, lacht het best op mijn fluit. Nee, dat, oh. die, die, die heeft gewonnen. <laughs> en dit is een liedje. Ik speel zo lekker op mijn fluit. En dat is vrij droog. Oké, okay, komt die aan. Ga zo lekker spelen op mijn fluit. Ga straks een stukje spelen op mijn fluit. Hij zit hier in het doosje en ik haal hem er zo uit. En dan ga ik lekker spelen op mijn fluit. <lacht> ik ga zo lekker spelen op mijn fluit. Je denkt misschien hoe ziet die fluit eruit? Volle gekke sfeer. Waar een soort ding ontstaat, waarbij ik denk, oh, wacht even, dit is spannend, ik voel spanning. Ik zie Alex wegkijken naar Henry en ik zie Henry ineens opstaan. Nou zeg ik heb geduld, joh. we hebben niet dat, de tijd. Want dat is vervelend voor iedereen. Op een gegeven moment uh, ging je de fout in. er zat even zo'n stukje zet het mijn net. Ja, godverdomme. Hallo. Ik heb vandaag gespeeld met mijn fluit. Altijd met een ikke vuile snuit. Je bent een dikke aap en overlaat er in de snuit. Fluit, fluit, fluit, fluit, fluit. Oh jezus. En zondos. Ik heb echt niet op uit. fluit. hier om uit. Stond in de amen van de sluit. Je hebt een grote adem in de fluit. in de buit. In gaat er niet meer uit. Amai, Henry je houdt het wel heel sterk van, hè. Dat hij gaat spelen op zijn fluit, moet ik eruit? Ik ga een stukje spelen op mijn fluit. Op zijn fluit! Ik ga een stukje spelen op mijn fluit. Ik haal hem uit elkaar en ik zet hem in elkaar En let dan op het vrolijke geluid Ik probeer zo boos mogelijk te kijken Om zo min mogelijk bezig te zijn met de act zelf Ik ga een stukje spelen op mijn fluit Ik ga een stukje spelen op mijn fluit Hij zit hier in het doosje en ik haal hem er zo uit En dan ga ik lekker spelen op mijn fluit oh, Alles wat hij doet is gewoon expres en het is allemaal. Oh, zo moeilijk, het is zo moeilijk. Ja, ja. Gaat-ie Henry? Ja, ja. En wel blijven kijken, het Ja, doen. zeker. Wat denk je dat hij gaat doen? Denk je dat hij gaat spelen op zijn fluit? Ja, denk het wel. Ja. Alex. Ik denkt ook dat hij gaat spelen op zijn fluit. Wat gaat hier. Dit is de actie waar we allemaal breken. Zo grappig. En ik ontplof gewoon. Baas boven baas. Bas boven baas. denk ik weer woordgrap aan het maken. Wat de fuck is dit, man? Kort is een relatief begrip en je hebt maar één leven. Dus wat bedoel je überhaupt met het leven is kort? Het enige wat ik kon verzinnen wat ze, wat ze eventueel zou kunnen bedoelen met het leven is kort. Is um, de meeste mensen leven minder lang dan gemiddeld. Dat is theoretisch mogelijk. Sommige dingen zijn zo verdeeld. U lijkt niet overtuigd. Oké, okay, maakt niet uit. Ik, nou ja, ik kan me een voorbeeld geven. Nou, bekend statistisch voorbeeld van iets wat ongeveer zo verdeeld is. Benen. <lacht> Bijna iedereen in de wereld heeft... Benen. Ja, maar hoeveel? <lacht> Jezus. Ook echt binnen milliseconden, dit weet ik, benen. <lacht> Helemaal trots, terwijl de inleiding was letterlijk benen. Bijna iedereen in de wereld heeft. Nee. Hè, He, wat is dat nou zo moeilijk? Twee benen. Oké. Okay. Maar er zijn natuurlijk ook mensen met één benen of nul benen. Dus het gemiddeld aantal benen van een mens is 1,999999, heel veel negens. Maar ja, bijna iedereen heeft twee benen. Dus bijna iedereen heeft bovengemiddeld veel benen. Dus een mens heeft veel benen. Dat kun je gewoon, gewoon logisch zeggen. Maar ja, ik denk niet dat zij dat bedoelde. Ja, nee, Zo is leeftijd natuurlijk ook helemaal niet verdeeld. Dat, dat, zou, bijvoorbeeld, nou dat, dat, okay, dat zou bijvoorbeeld zijn als... Uh, als 1% van de mensen 100 zou worden... en 99% van de mensen 0. Want dan is de gemiddelde leeftijd 1. Maar 99% van de mensen wordt maar 0, dus minder oud dan gemiddeld. Dan zou je kunnen zeggen, het leven is kort. Maar ja, kijk, dat kan je natuurlijk pas zeggen als je al kan praten. En dan ben je al iets van drie, dus dan ben je drie keer zo oud als gemiddeld en dan ben je een hypocriet. Dus, dus eigenlijk kan je alleen echt zeggen, het leven is kort, als je gewoon een pistool pakt. Oh, trouwens, het leven is kort, bam. Dan heb je meteen gelijk, maar dan kom je nooit achter of de ander het ook begrepen heeft. Nou. Dat zei ik dus allemaal tegen dat meisje. En, um, toen dacht zij dat ik wilde dat zij zelfmoord zou plegen. En dat was wel zo. Maar ik probeerde die idee te laten slagen. Dus ik zei nee, nee, nee, nee, ik bedoel het hypothetisch. En dat was voor haar aanleiding om mij allemaal hypothetische dilemma's voor te gaan leggen. Die kennen jullie ook wel toch, van uh, nou, zou je liever een, een, een goed betaalde vuilnisman zijn of een slecht betaalde chirurg? Zou je liever uh, de, de, de beste atleet van de wereld zijn of het grootste genie? Dus ik zeg op een gegeven moment, zou jij misschien je bek willen houden of, uh, of is het leven daar te kort voor? Ik is helemaal zenuwachtig zitten lachen, hoop waarschijnlijk dat ik een grapje maken. Maar toen kwam ze met deze, stel hè? Stel dat er een knop was. Als je daarop drukt, dan krijg je 100.000 euro, maar dan gaat er wel ergens op de wereld een willekeurig iemand dood. Ik zou sowieso niet op die knop drukken. Jij? Oh ja, ja, ja, ja. Heel vaak. Ik zou de hele tijd op die knop drukken. 100.000 euro per keer, dat is bijna de helft van mijn studieschuld. En... En jij kent toch ook die reclames, dat je, dat je voor een tientje één mensenleven kan redden. En elke keer dat je drukt, krijg je 100.000 euro. Dat zijn 10.000 tientjes. Dus dan kun je één iemand opofferen en 10.000 mensenlevens redden. En jij zou nul keer drukken, je bent ziek in je kop. Ik zou net zo bak drukken totdat jij dood was. Ja, ja, totdat jij dood was, dan was hij een lucky man. Het was Toby Kooiman. Met uh, het leven is niet kort. En nu uh, Emerson Leke-Palmer nog een keertje met uh, Man. We had white horses. And ladies by the score. All dressed in satin.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 We gaan verder met de agenda. En aanstaande zondag is er in de krocht jazz. Tribute to Toets Tielemans. Yes. doet me altijd denken aan... God, hoe heet die man met die vissenkom? Oh, Duis. Willem P. Ja, Willem Duis. Willem Duis. Die had altijd Toets Tielemans in zijn dingen. En dus een tribute to... Toets Tielemans. Door een dame. Door een dame? Ja, dat is een dame. Maite Ferro en Hermine Dürrlo. Ja, bij... Hermine is degene met uh, de mondharmonica. Met de ja Mondharmonica. Gaan we naartoe? Tenminste, ik en ja. Peter, jij niet. Ik ga niet mee. En woensdag is er natuurlijk de statenverkiezingen, provinciale statenverkiezingen en waterschap... Luister morgen naar uh, uh, Goedemorgen Zandvoort. Dan krijg je zowel van de waterschappen als van de provinciale, uh, uh, nou, provinciale staten een uh, uitleg. Ja, ja. Um, zaterdag 11 maart is Roel Verburg uh, rock'n'roll uh, um, in, de, in de Liefde oh, in, de in liefde. Haarlem. Oh, ja. En dat is een cabaretprogramma. Oké. Okay. Um, patronaat. Die heeft verschillende dingen. Weer treintjes zingt met vrienden. Zingt, met, zingt vrienden met vrienden. Oh ja. Dus met de zoon van. Uh, Henny. Uh, van Henny Vrienden, ja, ja, die is vanavond. Oké. Okay. Dus. Dan hebben we in de. Um, Stad Schouwburg is dit. Ja. Hebben we Daniel Arends. Uh, thuis praat ik bijna nooit. En dat is uh, vanavond ook nog. En er zijn nog tickets voor het bekrijgbaar. Daniel Arends is erg leuk. Ook cabaret. Dan heb je in het... Uh, hoe heet het? Philharmonie. Uh, fil oh, de Philharmonie, ja, ja. Heb je achter, uh, 48 uur van... Uh, Pulik en Sati en? De en de van Satie. Polang en Sati. Ook ja. <laughs> dat zijn, zo zijn er een aantal van die programma's Klassieke op muziekers. zondag. Ja. Ja. En dat is eigenlijk zaterdag en zondagsmiddags. En je hebt ook uh, Club Veel Amstel sa uh, saxofoon kwartet met uh, Laura Sandé. Mm. En dat is donderdag 16 maart om half negen. Oh, dus dat is een beetje wat er te doen is. Ik heb wel gekeken bij uh, Caprera, maar dat is eigenlijk allemaal uitverkocht. Ja. Er is niets meer van te kijken. Bloemendaag gaat uit, hè? Ja, nou ja, goed, het is gewoon heel populair. Uh, we zijn er nog nooit geweest. We zijn er nog nooit geweest, maar ik zou er graag naartoe willen. Ja, ik ook. Maar er is niet veel meer te er is niks open. Alles is uitverkocht. Moeten we er eerder bij zijn? Ja. Oké, okay, nog uh, een van de laatste nummertjes voor de verzoeknummers. Dat is uh, Crosby's Nest and Young, uh, Old Man.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 mean that much to you I've been first and last Look at how the time De volgende uh, verzoekplaten hebben niets te maken met Symphonic Rock. Echt helemaal niets. Ze zijn aangevraagd uh, door mijn nichtje en uh, mijn tante, waar het op dit moment niet goed mee gaat, die, uh, is dit haar lievelingsmuziek. En uh, ik dacht als eerbetoon aan haar uh, doen we deze nummers. Dus tante Maya. Ze is helaas heel dement. Ze is heel erg dement en ze is heel erg ziek. Het is En op mijn dumpen please release me. Anyhow. 1989. Oké. Okay. Door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand, and she laughed.